Hoofdstuk 13. Brilstra vindt het kistje. Brilstra stuurde zijn zoon meteen naar huis om zich uit te kleden en naar bed te gaan. Hannes protesteerde wel, maar Brilstra zei ferm. Je hebt nou lang genoeg rondgelopen in die natte kleren. Jij gaat meteen naar bed en ik ga dat kistje zoeken. Ze zijn er allemaal naar binnen en de hond is ook binnen. Ik heb het gauw genoeg gevonden en ik heb de zaklantaren bij me. Oh, wat zal die burgemeester allemaal moeten bedenken om deze zaak uit te leggen voor Meiling en voor de veldwachter? Nou ja, dat is zijn zaak, Hannes. Tot straks, jongen, en neem een warme douche. Hannes moest wel gehoorzamen, al had hij er eigenlijk helemaal geen zin in, en Brilstra sloop nu de tuin van Meiling in. Hij zocht een paar minuten. Hij dacht al dat hij het kistje zag liggen, maar het was een oude emmer. Toen snuffelde Brilstra tussen de koolplanten, en toen ontdekte hij plotseling een gestalte, die gehurkt zat onder een bessenstruik. Hij schrok wel even, maar hij was niet bang van aard, en kordaat stapte hij op de vage gestalte af, en hij zei, — Zeg, wat moet dat daar? Wie ben jij? — Zo, Brilstra, heb jij het ook gehoord? klonk een spottende stem. — Wel alle drommels. Jij bent die jongen van Fantine, jongen, jongen, moet je nou hier ook al komen stropen? Niks hoor, ik kom hier niet stropen, ik kom het zoeken. Oh, wat dan? Ik wou dat ik het wist, hè? Heb jij het ook gehoord, Brilstra? Wat bedoel jij? Ja, hou jij je nou maar niet van de domme Brilstra. Jij loopt hier ook niet voor niks midden in de nacht rond in de tuin van meneer Meiling. Waarvoor ik hier rondloop, daar gaat jou geen zikken bit Kijk, en dat geldt voor mij nou krik hetzelfde, antwoordde de jonge stroper. Hoe bedoel jij dat, Fantine? Ik wil zeggen dat het jou ook geen moer aangaat, wat ik hier allemaal doe. Hm, dat zit nog. Nee, dat staat, dat staat als een paal boven water. Deze tuin is van meneer Meiling, en daar heb jij net zo min iets te maken als ik. Zo, zo, wat zoek jij hier dan wel, Fantine? Dat weet ik niet, in elk geval hetzelfde wat jij ook zoekt. Oh, hoe weet jij dat ik hier iets zoek? Kom nou, Brilstra, jij loopt hier niet midden in de nacht rond om een groene kool te stelen. Jij komt hier niet voor niks, jij hebt het natuurlijk ook gehoord, hè? Jongen, wat bedoel je nou, ik heb niks gehoord. Zo, dan ben jij hier zeker pas, Brilstra. Nou, dan zal ik jou eens even vertellen wat ik gehoord heb. Ik was daar al in het bosje, achter de tuin van meneer Meiling, en toen heb ik gehoord dat er wat door de lucht vloog. Het moet een soort van kleine vliegmachine geweest zijn of zoiets. En toen dat ding overvloog, toen hoorde ik opeens iets naar beneden vallen, en dat moet hier in de tuin van Meiling gevallen zijn. En even later sloopt er hier iemand door de tuin, maar ik weet niet wie, en toen is die hond van Meiling gaan blaffen en later waren er een hele hoop mensen in de tuin, en ik heb ook de stem herkend van de veldwachter. Zo, zo, wat jij allemaal weet, Fantine. Ja, want ik ben er een van, Fantine, hè, en wij zijn niet op ons achterhoofd gevallen. Gezien heb ik niks, maar gehoord des te meer. En als je het mijn vraagt, dan is de burgemeester er ook bij geweest. En de hond van Meiling heb iemand gebeten, ik weet alleen niet wie. Zo, zo, zo, de burgemeester er ook bij. Ja, dat geloof ik vast en zeker. Ik zou wel eens willen weten wat er hier aan de hand is geweest. Maar, eh, nou heb ik jou alles verteld. Vertel jij nou eens, Brilstra, heb jij ook iets horen overvliegen? Overvliegen? Nee, tuurlijk niet. Dat is verbeelding van je geweest. Misschien was het wel een heks op een bezemsdeel. Oh, nee, niks hoor. Ik ben de een van Fantine, en wij... Ja, ja, dat weten we nou wel. Jullie zijn niet op je achterhoofd gevallen. Dus jij hebt ook niks horen vallen? Ach, wel nee, jongen. Dat zijn allemaal praatjes van jou, allemaal verbeelding. Ik geloof helemaal niet dat er iets gevallen is. Dus jij bent op die herrie afgekomen, hier in de tuin? Ja, natuurlijk. Ik hoorde een hoop lawaai, en toen dacht ik, ik zal maar eens even gaan kijken, denk ik zo... En ik zeg jou dat er iets gevallen is uit dat vliegtuig. Ach, kom toch jongen, jij met je vliegtuig. Er was helemaal geen vliegtuig en er is ook niks gevallen. Ga jij nou maar naar huis, het is laat, straks dan komt de veldwachter weer naar buiten en dan krijg jij last. Als de veldwachter naar buiten komt, dan ben ik weg. Ik heb me straks nog ook koest gehouden tot het lawaai over was. Maar nou is de kust veilig en nou ga ik zoeken wat er gevallen is. Ga naar huis, Fantine. Ik denk er niet over. Ga jij maar naar huis. Eerst ga jij naar huis. Jij hebt mij niks te bevelen, Brilsdra. Jij hebt hier even weinig te zoeken als ik. Dat zit nog. Nee, dat staat. Dat staat als een paal boven water. Qua jongen, ga naar huis. Ik zou je vader kunnen wezen. Ja, maar dat ben je gelukkig niet. Ik heb met jou niks te maken, en ik blijf hier, en ik ga zoeken naar wat er is gevallen. Jongen, maak dat je wegkomt, zeg ik je, of ik zal je... Wat zal jij nou? Jij zal helemaal niks. Wij hebben hier geen van tweeën wat te maken, en ik ben er een van van en wij laten ons door niemand in een hoekie drukken, en wij zijn niet op jullie achterhoofd gevallen. Ja, dat weten we nou wel, en al nou maak je dat je wegkomt, of ik zal je... Op dit ogenblik hoorden de twee mannen een deur opengaan, en de hond van Meiling begon weer te blaffen. — Daar heb je ze weer. Maak dat je wegkomt, jongen, Siste Brilstra. Hij haaste zich weg, maar Fantine volgde hem als een schaduw. De twee mannen verstopten zich in de boomgaard achter de tuin van Meiling, en ze hoorden stemmen in de tuin. De hond bromde en gromde, en Brilstra en Fantine hielden zich muisstil. Eindelijk verdwenen de stemmen weer, en toen zei Fantine, Zo, Brilstra, de kust is weer veilig, lijkt me, en nou ga ik zoeken wat er naar beneden is gevallen. Jij gaat niks zoeken, jij gaat naar huis. Ga jij maar lekker naar huis, Brilstraatje, ik heb iets horen vallen, en ik ga het zoeken, en er is geen Brilstra in de wereld die mij tegenhoudt. Ik ben er een van, Fantine, en, euh, euh, nou ja, dat heb ik al gezegd. Ach, jongen, doe toch niet zo stom? Er is niks naar beneden gevallen, en er is hier dus ook niks te zoeken. Oké, okay, oké, okay, nou, dan zoek ik voor niks. En dat is dan mijn zaak, en daar heb jij niks mee te maken, Brilstra. Oh, nou, als jij dat dan zo zeker weet, dan zoek ik met jou mee. Als je maar weet dat het van mij is. Wat? Dat, wat ik heb horen vallen. Jij hebt niks horen vallen, en ik wel, dus als we wat vinden, dan is het van mij. Dat zit nog. Nee, dat staat als een paal boven water. Ik ga zoeken. Uh, eens even kijken, hier, hier ligt niks. Nee, bro. ik wou maar dat ik qua jongen van Fantine naar huis ging. Hé, hey, wacht eens even, uh, hier zie ik wat. Nee, dat is ook niks. Hé, hey, wat hebben we hier? Uh, dat is ook niks. Als die broelstra nou maar eens naar zijn bed ging. Kijk nou eens even, wat hebben we daar? Ach, verdraaid, dat is die oude maar weer. Vervelende brilstra, niks te vinden. En toch heb ik wat horen vallen. Even hier eens even zoeken. Ach, ach, ach, die ezel van de Fantine, die zoekt iets dat er helemaal niet is. Hé, hey, wat ziet daar? Wat ziet daar? Dat is, dat is, een kistje. Een kistje. Blijf jij eraf? Nee, jij blijft eraf. Weg met je handen. Schreeuw niet zo, brilstra, moeten ze allemaal weer naar buiten komen? Blijf met je handen van die kist af. ''Dat kistje is... dat kistje is niet van jou.'' ''Nee, niet van mij, maar ik neem het wel mee. Dit is een gevonden voorwerp.'' ''Dat voorwerp, dat heb ik gevonden.'' ''Niet waar, Fantine, dat heb ik gevonden.'' ''Ik heb het gevonden, Brulstra, ik zag het het eerst.'' ''Dus niet waar, ik heb het het eerst gezien.'' Geef hier het kistje.'' ''Ik denk er niet over, daar blijf jij vanaf met je handen.'' ''En ik ga morgen naar de burgemeester.'' ''Jij doet maar precies waar je zin in hebt, Fantine.'' Ik lever dit kistje morgen af bij de burgemeester, want dit is een gevonden voorwerp. Een deur ging open en de hond van Meiding blafte. Maak dat je wegkomt, Fantine, voordat ze jou hier vinden. Maak jij maar dat je wegkomt, siste Fantine. Toen verdween die in de duisternis en Brilstra sloop naar huis met het kistje.